Bij Hooghalen in Drenthe is een personentrein tegen de aanhanger van een trekker gebotst. Dat gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang. De politie zegt dat er meerdere gewonden zijn. Hoeveel mensen er gewond zijn en hoe ernstig is nog niet bekend. De treinmachinist zou bekneld zitten. De bestuurder van de trekker zou volgens omstanders met de schrik zijn vrijgekomen. De ongeveer 50 passagiers zijn uit de trein gehaald en kunnen met bussen verder reizen. In de grensmaas ten, ten noorden van Maastricht zijn honderden autobanden gedumpt. Wanneer en door wie is onduidelijk. De banden liggen verspreid over een groot gebied langs de kant van de rivier tussen Borgaren en Ittere. Vrijwilligers helpen Rijkswaterstaat met het opruimen van de banden. Ze zijn loodzwaar doordat ze zijn volgelopen met zand en stenen. Er liggen nog 252 coronapatiënten op de intensive care. Drie minder dan gisteren. Dat meldt het landelijke coördinatiecentrum patiëntenspreiding. Daarnaast worden er nog 481 andere patiënten op de IC's verpleegd. Volgens voorzitter Kuipers is de daling iets trager dan de afgelopen dagen. Vermoedelijk vanwege het weekendrooster tijdens hemelvaart. Het ontslag van de IC is dan gemiddeld later op de dag. De natuurbrand in de Deurnesse Peel is weer opgeleid. Volgens Omroep Brabant staat er een gebied van 100 bij 100 meter in brand... en is de brand weer met vier bluswagens uitgerukt. De brand in de Deurnesse Peel is na de grote uitbraak van ruim een maand geleden... nooit helemaal uitgeweest. Het weer vanavond blijft het zo goed als droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen eerst veel bewolking, later op de dag meer zon. Het waait stevig en het wordt dan hooguit 19 graden.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 Ocean, Earth, Wind and Fire hier bij ZFM. Welkom in Zandvoort. Dit is het tweede uur. Mijn naam is Walter Sands en we tellen af nog precies 30 dagen tot de zomer. DLC, hier bij ZFM, waar het bijna kwart over zes is. Heerlijke vrijdagavond, het weekend begint, jongens. En de zon schijnt, wat wil je nog meer? Nou ja, Maxel bijvoorbeeld op de radio, die hoor je hem op het achtergrond al. En na deze plaat, informatie, toeristische informatie... over de ruïne van Zandpoort-Zuid, de ruïne van Brederode. Hij gaat weer open. All I wanna show is my affection Lose myself inside her remedy She ain't even checking me oh. Sugar, chocolate, something, yeah Sissed with a certain, something, something, something Flavor with a cocoa kind of flow Baby, baby van de Pers, zoals het zo mooi heet, is er een bericht weergekomen van NH Nieuws. En uh, ze hebben meegelopen bij, uh, bij de ruïne Brederode in Stadvoort zuid En uh, ja, die zijn uh, druk bezig om het daar uh, klaar te maken, om weer open te gaan. En dan luister even naar. Ja, dit is een uh, nieuwe werkplek. We wilden eigenlijk al zoiets hebben. Want uh, we stonden hier altijd heel erg op de tocht. En als het ging regenen, dan moesten we de folders uh, redden en de kassa redden. Ja. En uh, ja, dit heeft het eigenlijk versneld corona. Dus nu kunnen we, zo meteen komt hier nog wat uh, een afscherming. Het zijn spannende weken voor de beheerders van de ruïne van Brederode. Op 6 juni moet het kasteel namelijk corona-proof zijn, zodat ze voor het eerst sinds de crisis weer bezoekers kunnen ontvangen. Ja, ja, ja Ik denk dat we het precies gaan redden. Het ja. moet gewoon. Ja. Wat, wat staat nog met een cirkeltje in je agenda? Nou, we hebben nog wel een heel lijstje te gaan, uh, inderdaad. Vooral de signing. Uh, maar dat is ja, natuurlijk iets wat je moet gaan lopen zelf. Je moet gaan kijken, inderdaad werkt het. Via de website bestel je straks een ticket dat gekoppeld is aan een tijdslot. Op de ruïne meld je je dan aan bij het enige loket op het terrein. Dat van Lucie. Voorts wordt je door een uitgestippeld coronaparcours rondgeleid over het terrein. Nou ja, ten eerste moet je jezelf blijven opladen, want je wordt neergeslagen. We kwamen uit een geweldig programma. En dat kan je naast de kan aan de kant leggen. En dan moet je opnieuw beginnen. Daar is heel veel energie voor nodig. En het coronaproef zijn vraagt nieuwe maatregelen, ook nieuwe kansen. Zo zijn de evenementen omgezet in thematentoonstellingen... genaamd IJzersterk en Brede Rode in Playmobil. Dat kan overigens ook nog gesteund worden... door vanaf 5 euro een poppetje te adopteren. Ja, ja dat je droog blijft staan mocht het regenen. Ja, en af en toe regent het wel echt in Nederland. Ja, en op ja. deze manier kunnen wij uh, de, de gasten gewoon goed droog houden. Ja, maar het waait af en toe ook. Zit het goed vast? Het zit heel goed vast. Ja, okay. ja daar heb ik absoluut vertrouwen in. Ja, dus Bloemendauw is straks niet overdekt met een wit lager. Nee, nee, nee dat, dat, dat gelukkig niet. Nee, nee, het zit zeer goed vast. Druk aan het werk, hard aan het werk. Komt het allemaal op tijd goed? Ja, Rob heeft me verzekerd dat alles op tijd afkomt.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 Et tu feras ça, t'apprendra n'importe quoi pour moi Sans m'enfer je vais t'assurer un enfer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 plaat die ik bij me heb, 1 minuut 30, Brigitte Bardot moi, je joue. Ja, en dan nu iets, ja, er is hoop gedoe over. Uh, Hoeve vond vorige week uh, meegedaan, of ja, eigenlijk niet, met het, uh, met het Songfestival. En aan het eind zongen alle artiesten, zongen dat liedje Shine the Light. Behalve hoeveel vond En ze kregen de wereld over zich heen. En uh, ja, nu uh, worden ze geband en gedaan en ze mogen volgend jaar niet meedoen. hoop gedoe. Maar ze hebben gewoon geremixed. Ze hebben hun plaat een nieuwe mix al gemaakt. En die is gisteren uitgekomen. En ja, ik ben Hoeve fan. Ik vind hem mooi en ik draai hem gewoon. Hier is die Hoeve De mix van de plaat die naar het Songfestival zou. Release me. in a minute get used to it funny my name keeps coming at your mouth cause I stay with them play them up like... swish swish fish Bish, bish, another one in the basket. Give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Switch, swish, all, swish, oh, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Switch, swish, all, oh, my haters, is obsessed Cause I make them take it much less. Don't be trying to double back, I already despise. When, Nikki gettin' tan Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Tan man, this bitch is a stand. The generous queen that kills a fan Ask a bop, I'ma be ridin' by I'ma tie my big z and that's the guy A star's a star, the heart, the heart They never thought the to switch God, take it this far Get my pimp cup, this is pimp shit, baby I only rock a queen, so I'm making hits with K <laughs> Swish, swish, bitch Another one in the basket Ja, en kon je dansen nog. Swish swish. Katy Perry samen met Nicky mij Hier bij was het bijna half service. En we gaan door met muziek uit de jaren 80, 1981 om precies te zijn. Fruitcake. En voor de nuts onder ons, de bassist, dat was de broer van de zanger van Spargo. Nou, hier helemaal bij. Fruitcake, My Feet Won't Move, 1981, hier bij ZFM. 40 jaar oud en uh, laten we vooruit gaan met de tijd. En we gaan terug naar 2019. Het is die plaat, die heb ik contact hier bij ZFM in het programma Alternative FM op donderdagavond. Daar wordt hij vaak gedraaid en hij gaat ook vaak mee in de ochtend. Hij is goed. Feline met alleen. Ik weet dat ik het maar moet begaan. wat Verlina doet vanavond. Feline danst alleen. En Feline, dat schrijf je met een V. Ja, de ontdekking hier bij ZFM, bij Alternative. Ik vind het, vind het prachtig. Gaan we lekker door met een oude plaat, zoals zo vaak. Stevie Wonder uit de film Jungle Fever. peace share your joy Fun day. Hier bij en waar het bijna kwart voor zeven is. Ja, en uh, vrijdagavond, als je nog uh, eten wilt... voor iedereen die vandaag aangekomen is in Zandvoort... Uh, er is een app, scharri.nl. Scharri, S-C-H-A-R-I-E. -R -R en uh, ik doe even die gevonden weer uit, anders willen we weer opnieuw beginnen. Maar Scharri is een, is een app en dan kun je gewoon bij elke café-restaurant... hier in Zandvoort je TKW bestellen. Dus kijk even, google even op Scharri en dan heb je de toegang tot de horeca hier in Zandvoort. Gaan wij lekker door met muziek? Dit is Jennifer Lopez in twee versies. Je hoort een paar platen door elkaar heen, maar dat geeft helemaal niet, want het gaat om die volgende. Juist deze, die wil iedereen horen: Ariane Grande en Justin Bieber. Daar zijn ze, hier bij ZFM, waar het tien voor zeven is. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying, still laying in your bed, saying.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 Summer wordt het dan bijna 7 uur. En dit is de lange versie, 8 minuten lang. En uh, volgende week vrijdag om 5 uur ben ik er weer. Hopelijk met wat meer toeristische informatie voor je. Hou uh, het safe. Hele fijne Pinksteren. En tot volgende week. En luister zometeen naar See It, hè, om 9 uur. nog door, omdat het kan. En omdat hier een zekere collega een versie van 40 minuten van Donna Summer gedraaid heeft. Dus uh, de komende drie minuten nog steeds Donna Summer The Last Dance uit de film Let's Thank Stay. God It's Friday. Fijne pinksteren.